Aan het begin van de avond werd bekend dat Van Gaal vanaf juli volgend jaar algemeen directeur wordt bij Ajax. De raad van commissarissen van de Amsterdamse Club heeft dat besloten op een vergadering waar commissielid Kruijf niet bij was. Kruijf zegt dat hij pas om zeven uur vanavond op de hoogte is gesteld. Van Gaal gaat de nieuwe Ajax-directie vormen samen met Danny Blind en Martin Sturkenboom. Blind wordt technisch directeur en Sturkenboom wordt commercieel directeur.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 De nieuwe ploeg geniet steun van PASOK, de partij van oud-premier Papandreou, de behoudende nieuwe democratie van voormalige oppositieleider Samaras... en de rechtsradicale orthodoxe volksverzameling. De overgangsregering moet met ingrijpende maatregelen Griekenland in de eurozone zien te houden. Het land zou met de nieuwe regering weer kunnen rekenen op een deel van het Europese noodkrediet. De Arabische Liga geeft Syrië nog drie dagen om het geweld tegen de eigen bevolking te staken... Gebeurt dat niet, dan volgen er mogelijk sancties. Dat hebben vertegenwoordigers van de Arabische landen besloten op een bijeenkomst in Marokko. Ze hebben verder de schorsing van Syrië als lid van de liga bekrachtigd. Deskundigen gaan nu bekijken welke sancties er kunnen worden opgelegd. De dreiging met sancties is zeer ongebruikelijk voor de Arabische liga. Meestal zijn de lidstaten huiverig om zich te bemoeien met elkaars binnenlandse aangelegenheden. Mogelijk willen de lidstaten voorkomen dat de NAVO ingrijpt, zoals in Libië is gebeurd.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 Het weer, vannacht is het helder en gaat het een paar graden vriezen. Morgen overdag eerst vrij zonnig, maar in de loop van de middag vooral in het westen bewolking. Het wordt ongeveer 8 graden. Vrijdag wordt het grijs, is er kans op wat regen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Johan van Vulpen van Greet over de relatie met PwC.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 Tweemaal won Louis van Gaal de Rines-Michels-award. Hij noemde Michels bij die gelegenheid de godvader van het totaalvoetbal, achter wiens visie hij van Gaal altijd had aangelopen. Die visie van Rines-Michels kennen we. Die was: voetbal is oorlog. Van Gaal wordt nu directeur van Ajax. Johan Cruijff kan zijn borst nat maken. Goedenavond, welkom bij het Oog op woensdag. Het kabinet houdt vast aan zijn bezuinigingsbeleid, ondanks economische stilstand, een dreigende recessie en een kritisch rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In de nieuwe Italiaanse regering zit geen enkele politicus. Het is een zakenkabinet dat bestaat uit professoren, ambtenaren en twee bankiers en de Italianen reageren er met enige sceptisch op was ons allerhoogste rechtscollege, de Hoge Raad, goed in de oorlog. Ze werkten door, voor zover ze niet Joods waren en door mochten werken. In het Belang van het Land heette het. Voor het eerst is de rol van de Hoge Raad nu uitgebreid onderzocht... en ik praat daarover met de onderzoeker. En om 5 voor 12 de dichter El van Gaal. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 16 november. Het regent dit jaar weer metaforen. Eerst was er minister de Jager van Financiën... die op Prinsjesdag sprak over de zware storm die op ons afkwam. En nu is er weer het Sociaal Cultureel Planbureau... dat schrijft over donkere wolken boven de Nederlandse samenleving. Volgens het SCP is het kabinet namelijk kortzichtig aan het bezuinigen. Het lijkt dat er veel maatregelen ingegeven zijn op ja, korte termijn successen. financieel-economisch, het levert euro op, euro's op, geld op... maar de sociale gevolgen onvoldoende doordacht zijn. De bezuinigingen treffen volgens het SCP vooral de zwakkeren in de samenleving. Met die gure woorden vallen verkeerd bij minister De Jager. Extreem weer vraagt nu eenmaal om extreme maatregelen. We hebben te maken met de grootste financieel-economische crisis sinds 1930... Uh, eigenlijk al de afgelopen paar jaar. En dat heeft ook gevolgen voor iedereen. Daar kunnen wij ook niks aan doen. Ook premier Rutte wil niets weten van minder of anders bezuinigen. Hij vindt dat je moet zaaien voordat je kunt oogsten. We zijn dus bezig om uh, de oplopende tekorten weer weg te werken. Die zijn de laatste jaren opgelopen, ook door de crisis van 2008. Tegelijkertijd moet je er ook voor zorgen dat die economie kan groeien. Maar natuurlijk zijn er ook mensen in de politieke arena te vinden... voor wie het rapport van het SCP voelt als een verkoelend briesje. Job Cohen van de PvdA ziet zijn gelijk bevestigd. Het kabinet bezuinigt te rigoureus en het volk is te dupe. Kijk naar de reactie daarvan van het uh, Sociaal-Cultureel Planbureau. en realiseer je ook dat we alweer met één been in een recessie staan. Dit gaat niet werken. Misschien moeten we, net als in Italië, de politici gewoon buitenspel zetten. Daar re regeert vanaf vandaag de regering Monti. Een verzameling van economen, juristen, bankiers en wetenschappen. Geen politicus te vinden. En dat is volgens Monti maar beter ook. Die staan nu alleen maar in de weg. La non-presenza uh, di personalità politiche. De Italianen zijn verdeeld. Het feit dat er geen democratisch verkozen kabinet zit is één ding... maar het feit dat bijna niemand de nieuwe machthebbers kent... wekt niet direct vertrou vertrouwen. Over vertrouwen ging het ook in Griekenland. Daar vroeg de nieuwe premier Papadimus een mandaat aan het parlement. En dat kreeg hij. Στην κυβέρνηση έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης 255 βουλευτές. Een ruime meerderheid steunt de nieuwe premier, maar of daarmee alle problemen zijn opgelost valt nog te bezien. De leider van de conservatieven, Samaras, zei in het parlement dat hij Papadimos het voordeel van de twijfel gaf. Maar dat is vooral om de volgende tranche aan buitenlandse noodleningen binnen te krijgen. Samaras behoudt zich het recht voor om bij elke nieuwe maatregel zijn steun in te trekken. De Griekse politiek is al bijna net zo verdeeld als de leidinggevende dat zijn bij Ajax. Daar toverde de raad van commissarissen een nieuw konijn uit de hoge hoed. Louis van Gaal wordt de nieuwe algemeen directeur. Dat besluit werd genomen in afwezigheid van commissaris Johan Kruijf. Van Gaal en Kruijf zijn namelijk niet de beste vrienden. En het laat zich raden wat hij van de beslissing vindt. Ook andere oudgedienden, ik noem een Jacques Zwart, zullen van Gaal niet met open armen ontvangen. Nieuws goed, dat, nee, ik heb niks gehoord. Van Gaal. Louis van Gaal wordt de algemeen directeur. Ja. Niet gehoord. Nee, maar niet hier. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. De krant vanochtend, van vanmorgen werd, ge, nou nog een keer, de krant van morgen dus werd gelezen door Martijn Nijhuis. Dat klopt. België houdt volgens de Telegraaf de billen samengeknepen uit angst dat het de volgende speelbal wordt van speculanten. De Belgen worden nu al bestempeld tot het Griekenland aan de Noordzee. Dat komt door de gigantische staatsschuld en de traagste regeringsvorming ter wereld. Maar, stelt de Telegraaf, België is geen zuidelijk euroland. De werkloosheid ligt er stukken lager en twee jaar lang was de groei dik boven de norm. Het gekke is, het is eigenlijk wel goed dat er nog steeds geen regering is. Want daardoor zijn in België nog steeds geen drastische besparingsmaatregelen genomen. En daardoor is de groei in het land nog steeds niet geremd. In Trouw een verhaal over anatomen, mensen die uit naam van de wetenschap lichamen opensnijden. Aanleiding is een onderzoek van zo'n anatoom aan de, het Universitair Medisch Centrum Groningen. Waaruit blijkt dat de anatomen er zelf bitter weinig vervoelen om hun lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap. Omdat het anatomiewereldje toch al zo klein is. Je kunt het je collega niet aandoen dat hij jou moet opensnijden, vinden ze... En daar komt nog wat bij, zegt een anatoom in Trouw. We moeten soms een hoofd- en ledematen met een lintzaag scheiden van de rom... zodat die gebruikt kunnen worden voor colleges. Als je weet dat het later ook met jouw lichaam gebeurt... dan ga je er te veel bij stilstaan. En dan kun je je werk niet meer goed doen. U schrok vast een beetje. Omdat blijkt dat de crisis niet aan Nederland voorbij gaat. staat op de voorpagina van de pers. Maar gaat de krant verder, u schrok nog lang niet hard genoeg want wie vandaag het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau las... kreeg spontaan een goed humeur. Oké, okay, er komen bezuinigingen aan, maar Nederland doet het nu nog... op bijna alle fronten fantastisch. Dat is ook waarom de meeste Nederlanders te optimistisch zijn. Ze hebben bijna allemaal nog een baan... en ze hebben nog maar een klein beetje koopkracht ingeleverd. Maar we steven af op jarenlange economische stagnatie... toenemende werkloosheid en verdere uitkleding van de verzorgingsstaat. En als de euro chaotisch uiteenvalt, gebeuren al die dingen in hun ergste vorm, schrijft Dagblad de Beers. Het Nederlands dagblad kiest voor een positieve insteek. De krant komt met bijzondere oplossingen om de somberheid te laten verdwijnen. Een van die oplossingen? Een troonswisseling. Want toen Prinses Juliana trouwde met Prins Bernhard, was dat toch een lichtpuntje in de donkere jaren dertig. De feesten eromheen gaven de burgers energie en zorgden voor gemeenschapszin. Verder zouden we volgend jaar het EK voetbal moeten winnen... en massaal vakantie moeten vieren in eigen land. Goed voor de gemeenschapszin en de economie. Bovendien zouden de kerken zich meer moeten profileren... via het Nederlands Dagblad. Juist in een economische crisis kunnen die hulp en hoop bieden. De kerk wordt nu nog door veel mensen gezien als een machtsinstituut... waar schandalen aan kleven. Maar dit is het moment om een positiever imago te krijgen... zegt een kerkelijk jeugdwerker. En volgens Spits komt Nederland met een explosieve stijging... van het aantal bedwansen. Het komt vooral dat er steeds meer low budget op vakantie gaan. Die kleine parasieten zitten vooral in bedden van goedkope hotels... die het vaak niet zo nauw nemen met hygiëne. En die bedwansen kruipen nu al graag in uw koffer... om mee te liften naar uw bed in Nederland. Ongedierte bestrijders in Nederland... volgen inmiddels zelfs extra cursussen over de parasiet. Goed, speciaal voor de luisteraars die nu nog steeds niet de kriebels hebben. Bedwansen zijn bruin en ze lijken op pissenbedden. Ze houden zich schuil in de naad van uw matras en komen pas tevoorschijn als u lichter te slapen. Vooral uw benen vinden ze erg lekker. Die zitten al vrij snel onder de rode bultjes die enorm gaan jeuken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. But it's a fair Everybody talks But nobody buy me one cent I pay my bills I can't pay my rent The old lady's person and the kids are crying They won't let me join the welfare line I guess I'm gonna die just like I'm living in poverty They say there's one poverty They say it's gonna Het was Mick -no poverty. We zullen doorgaan, dat is de boodschap van het kabinet... ook na tegenvallende cijfers over de economische groei, min 0,3 procent... en na kritiek van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Dat schrijft dat de bezuinigingen van het kabinet vooral de laagste inkomens treffen... en dat Nederland een minder leuk en prettig land wordt om in te leven... We hebben contact met politiek redacteur Hans Andringa. Hans, vanaf het begin hebben economen dit kabinet ook gewaarschuwd... voor het gevaar van te veel bezuinigingen. Ja. Het kabinet zou dit land stuk kunnen bezuinigen. Krijgen die critici nu al gelijk? Nou, um, nu al gelijk, uh, dat is eigenlijk heel erg uh, cruciaal in je vraag. Want uh, veel van de maatregelen die het kabinet uh, van plan is, die, uh, ja, die moeten nog ingaan. Mm. Dus het effect daarvan moet ook nog, nog blijken. Uh, veel staat op stapel in januari. Uh, dus het lijkt nog een beetje te vroeg voor het oordeel dat ze gelijk uh, gaan krijgen. En het kabinet zegt dan ook, uh, ja, wij gaan gewoon op deze manier door... Uh, we zijn er echt van overtuigd dat dit de goede lijn is om Nederland weer, je hoort het Rutte zeggen, uh, weer op orde te brengen om straks meteen weer te profiteren van uh, mogelijk economisch herstel. En dat uh, zeiden alle ministers vandaag dan ook. Ja, maar goed, dat is natuurlijk theorie. <laughs> het moet nog gebeuren. En uh, de negatieve economische groei in het sociaal-cultureel plan, dat waarschuwt toch voor sociale neergang. Dat alles wijst op het tegendeel. Ja, dat is precies ook wat uh, een deel van de oppositie zegt. Vooral uh, de Socialistische Partij, GroenLinks en de Partij van de Arbeid... die vinden dat het kabinet de bottenbijl hanteert. Veel te weinig let op de gevolgen van uh, dit beleid... voor vooral de lagere inkomens. Maar ja, stel nu eens voor dat die... Uh, partijen zelf in het kabinet zouden zitten... dan hebben zij natuurlijk ook te maken met een begrotingstekort... en een grote staatsschuld en vooral de gevolgen van uh, de eurocrisis. Want uh, minister De Jager die benadrukte vandaag ook nog maar weer eens... die crisis die zorgde juist voor dat het vertrouwen in de eurozone niet goed herstelt. En die onrust, dat drukt ook een mogelijk herstel van de economie. En uh, ja, En als je dan... Uh, Kijkt naar het tempo waarmee de eurolanden besluiten nemen om die crisis op te lossen, dan ziet het er ook niet naar uit dat uh, dat vertrouwen in die eurozone snel kan veranderen. Nee, vandaag was er weer eens een debat over die euro. Hè? Ziet minister de Jager dan toch misschien wel iets positiefs? Ja, beroepshalve moet hij natuurlijk blijven geloven dat het allemaal goed komt. Maar de afgelopen maanden zag je toch wel steeds een beeld... dat uh, ja, er werd een plan bedacht in Brussel... en uh, dan leek het erop dat een oplossing dichterbij kwam. Maar met iedere stap dichter naar de oplossing... leek die oplossing ook weer weg te uh, glijden... omdat er weer nieuwe problemen bij kwamen. En ook de jager, toen ik hem vandaag vroeg van... ziet u al een begin van een oplossing dichterbij komen... die kan niet zeggen wanneer dat omslagpunt komt. Ja, ik vind dat zelf ook inderdaad heel erg lastig. Want ik heb anderhalf jaar geleden, eh, toen ik minister werd... ook eh, al heel snel een aantal landen, bijvoorbeeld Italië en Spanje... gewaarschuwd voor het, het gevaar dat die crisis zou kunnen overslaan naar hun landen. Omdat zij ook behoorlijke hoge tekortniveaus of schuldniveaus hadden. En dat ook vraagtekens zijn over de economieën in die landen in Zuid-Europa. Toen was het antwoord nog heel teleurstellend, dus dat vond ik inderdaad wel jammer. Kennelijk is het in sommige landen soms nodig om een soort een beetje ver, ver te hebben. Dus het moet allemaal een beetje erger worden. En dan ziet men de urgentie er wel in en dan komt men wel tot doortastende maatregelen. Maar zitten we nu dan nog in de fase van uh, toenemende ver en dan pas... Nou, ik hoop dat we toch wel nu dicht tegen de fase in zitten... waarin iedereen accepteert dat er een enorm gevoel van... of dat er een enorme urgentie is en dat het echt een zeer riskante situatie is. Want we hebben er allemaal last van als het misgaat. Ja, goed. En dat er nu partijen zijn in de Kamer... die roepen om onderzoeken naar de neuro en naar de gulden... Daar hebben we natuurlijk ook last van. Dat zal ook niet helpen. Ja, want als je zelfs ziet dat uh, ja, de kleine christelijke partij, de SGP, die over het algemeen uh, toch uh, heel braaf meeloopt met wat het kabinet allemaal voorstelt en zegt, dat die zelfs vraagt: uh, kunnen we niet eens een onderzoek doen naar het vormen van een kleine groep sterke eurolanden, dus uh, die zogenaamde euro? Hm. Ja, dan zou je kunnen denken: van dan is er toch wel wat aan de hand. Uh, de PVV die gelooft niet in een onderzoek dat uit Brussel komt of door het kabinet wordt. Uh, uh, gedaan. Zij willen een eigen onderzoek gaan doen naar een mogelijke terugkeer van de gulden. En vandaag zag ik dat de Kamer toch wel een beetje zenuwachtig wordt. Want Stel je nu voor dat dat Britse bureau dat het onderzoek uh, gaat doen voor de PVV... dat dat bureau tot een conclusie komt en die zegt... die gulden, de terugkeer, dat is eigenlijk een heel aantrekkelijk idee voor Nederland. En dat de PVV vervolgens met zo'n rapport het land doortrekt. Nou, dat idee, dat vinden veel Kamerleden toch niet zo'n prettige gedachte. En wat je vandaag in het uh, debat zag, is dat ze uh, al proberen... dat onderzoek van de PVV bij voorbaat onschadelijk te maken... De financiële man van de PVV, Tony van Dijk... die pareerde alle kritiek toch wel vrij gemakkelijk... maar nam op de valreep toch net één keer te vaak... het woord eurosceptisch in de mond. En je zag meteen dat de andere partijen gretig dat punt incasseerden. Voorzitter, vraag aan de heer van Dijk is of hij heel benieuwd is... wat er uit dat onderzoek van dat gerenommeerde instituut zal komen. Want ik citeer in de krant dat de onderzoeker waar het om gaat zegt... we hebben altijd al gezegd dat de euro een absurd concept is... Op de een of andere manier klinkt dat niet als een totaal waardevrije onderzoeker... die dat nu in kaart gaat brengen. Er wordt nu lakkerig over gedaan, maar we praten wel over een top adviesbureau van de wereld die landen adviseert. En de heer Plasterk doet nu net alsof het een een of andere flutbureautje is. Maar ze hebben vestigingen in China, in New York, in Londen. Wij hebben gezegd, wij willen een onafhankelijk onderzoek... van een gerenmeerd bureau met, met wetenschappers op niveau. En dat vragen we. En ik ga niet vooruitlopen op de uitkomsten. De heer Dijkgraaf. Stel nou dat men beredeneert, tot de conclusie komt... van ja, het spijt ons zeer, maar het is geen begaanbare weg... Biedt dat dan de opening voor de PVV-fractie... om het beleid van deze regering te gaan steunen? Afgelopen weekend reageert de minister van... dit onderzoek is niet nodig, want dat veroorzaakt alleen maar onnodige onrust. Met andere woorden, met een minister die dit onderzoek helemaal niet ziet zitten... die zo die eurofiele koers vaart, dat er maar één weg is... en dat is redden, redden, redden wat er te redden valt, als dat de lijn is van deze minister, heb ik inderdaad weinig vertrouwen in de onafhankelijkheid. En dit bureau is een eurosceptisch bureau. U heeft maar de, vraag, u heeft de in... vraag beantwoord. Gaat u verder. De heer Van Dijk heeft zich versproken. De heer Braakhuis heeft ook nog een vraag. Jazeker, voorzitter. <lacht> hij zegt een onafhankelijk bureau. Maar hij zegt tegelijkertijd een eurosceptisch bureau. Meneer Plastek had gelijk. Het is een vooringenomen onderzoek uit de land van het pond... Wat mij betreft is het, is het hele onderzoek nu al waardeloos. De heer Van Dijk? Nou ja, omdat wat de heer Braakhuis betreft... elk niet-eurofiel geluid niet gehoord mag worden. Nou, dit uh, debatje dat zegt er wel iets over het ongemak... dat ook het, uh, de Kamerleden hebben over het mogelijke goede afloop van uh, de crisis... de onderzoeken die gedaan uh, moeten worden. Uh, de pluspuntjes zijn dan wel... we hebben nieuwe regeringen in Griekenland en Italië. Het is een start, maar het echte werk moet nog beginnen. Dankjewel, Hans-Andringa. I heard that you settled down, that you found a girl in your marriage. Your dreams came true Guess she gave you things I didn't give to you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 Since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 Nothing compares, no worries or cares Regrets and mistakes, they're memories SOMETIMES IT LASTS IN LOVE, BUT SOMETIMES IT HURTS INSTEAD. SOMETIMES IT LASTS IN LOVE, BUT SOMETIMES IT HURTS INSTEAD. Yeah, yeah. Tot zover Adele, someone like you... Italië kreeg vanavond een uh, nieuw kabinet gepresenteerd. Een zakenkabinet, onder leiding van Mario Monti. De mensen op straat reageren positief... maar moeten toch nog zien dat Monti iets gedaan krijgt. Ik ben blij. Ik ben met Monti. We che dat het beter dan dat andere. We willen het. We Ja, we moeten het nog zien. Goedenavond, Marico Viano, Viano. Journalist in Nederland van de Corriere della Sera. En ook goedenavond uh, Charlotte Werger, econoom aan het Europees Instituut in Florence. Ja, goedenavond. Goedenavond. Uh, ik begin met u. Uh, hoe brengen de Italiaanse journaals het nieuws over het kabinet? Uh, vrij positief, uh, moet ik zeggen. Ik hoor veel, uh, veel goede geluiden. Uh, er wordt vooral de nadruk gelegd op uh, het feit dat het een, uh, een, een kabinet is... dat bestaat uit uh, academici, uit experts... en dat er toch een hele hoop zwaargewichten uh, in het uh, kabinet zijn... Uh, over het algemeen wordt daar, uh, ja, wordt toch positief over berichtgevingen geleverd. Ook uh, wordt er, uh, ja, gegeven aan dat de beurzen toch in het groen geëindigd zijn uh, vandaag in Italië. En uh, er wordt toch, ja, voorzichtig, optimistisch uh, al gereageerd. En uh, zijn de politieke partijen ook zo positief? Dat, uh, dat is een wat lastigere kwestie. Uh, ze waren ten eerste natuurlijk erg sceptisch, uh, zeker de partij van Berlusconi was... Uh, hij was niet zo blij. Hij, hij wilde ten eerste alleen voorwaardelijk uh, zijn steun uh, leveren aan dit nieuwe kabinet. En hij wilde toch uh, het kabinet uh, zodanig aan banden leggen dat het uh, uh, he, maar voor een uh, vaste termijn zou zijn. En mm -hmm. dat er dan een bepaalde maatregelen zou zouden kunnen worden doorgevoerd. Uh, maar ook vandaag uh, komt er uit van zijn, vanuit zijn hoek en ook vanuit zijn uh, partij toch wat uh, positievere reacties. Nou ja, dus, goed. Uh, nou ja, ja Viano. Um, heeft... Italië eigenlijk ervaring met zakenkabinetten. Jawel. Ja? Vooral in de jaren negentig, uh, in de, periode, de eerste periode van de tweede, zogenoemde Tweede Republiek, hè, de Seconde Republiek. Na de schandalen van de Schone Handenaffaire. Toen zeg maar uh, heel duidelijk werd dat van de Alpen uh, tot de, bijna de piramide, tot de Edna in ieder geval. Uh, ja, een hele grote boel aan schandalen was. En aan corruptie vooral. Mm -hmm. Toen hebben we een periode van, uh, van de, de Tweede Republiek, uh, zodat het alles weer erg er sticht. En, uh, maar ja, goed, nu wordt gebruikt uh, de, uh, het argument van... Ja, om, om Monty uh, aan het begin niet uh, te veel uh, steun te geven. Want er zitten helemaal geen politici in nu, hè? Nu helemaal. In, in, die, in die van de jaren negentig was een mix. Ja, precies. Maar in deze zijn allemaal, uh, allemaal technici, inderdaad. Ja. Maar dus ze zeiden, ja, ze zijn juist die, tech, die, die regeringen van technici... die toen ons... Uh, technocraten. Uh, uh, die, ja, van technocraten ja. hebben, dus de ons uh, in de uh, ja, problemen met, met het geld gebracht. Dus er ja. werden toen heel veel uh, geld geleend... en daardoor is het alleen maar gegroeid. Ja. Wie, wie, want want uh, technocraten, zwaargewichten werd net gezegd. Wie vallen erop in, uh, in dit nieuwe kabinet? Ja, absoluut. De vrouwen. De vrouwen. Ja, er zitten drie vrouwen in. Ik. Er zitten drie vrouwen. En, in, en Wat valt in, daaraan op? Nou, vooral drie vrouwen in drie belangrijke ministeries. Ministeries waar normaal gesproken nooit vrouwen worden ingezet, of niet zo vaak. En in ieder geval voor Italië een primeur is dat justitie een vrouw heeft. Oh. <laughs> dus uh, ja, en dat is natuurlijk uh, tot nu toe uh, bij Berlusconi, is, is uh, justitie een heel belangrijk ministerie geweest. Juist om steun te geven aan. De wetten die hij wilde doorduwen mm -hmm. om zijn onschermbaarheid te krijgen en, uh, en de justitie in de controle te krijgen. Dus ja. Alfano. Is zijn rechterhand de, de vorige minister van, van Justitie? Deze vrouw is een op penalisten zij is een advocaat, straf strafrecht, strafrecht Ja, nee. advocaten. En zij is de, de, de vicevoorzitter van de Universiteit Louis. In ja. ieder geval, zij is een vrouw uh, die uh, ja, uh, klanten uh, van, als strafrechtadvocaat advocaat heeft gehad, van links tot rechts. Mm -hmm. Dus zij is altijd gekozen voor haar capaciteiten. Ja. Charlotte Werger, heeft men het eigenlijk nog over Berlusconi? Uh, nou goed, hij, hij, uh, hij is nog steeds in het nieuws. Want uh, hij is natuurlijk nog steeds belangrijk met zijn partij. En hij, hij is natuurlijk wel doen dat hij uh, het kabinet gaat steunen. Hij kan nog steeds uh, de, nog het een en ander dwarsbomen. Dus uh, het is wel belangrijk dat hij uh, toch zijn goedkeuring ook uh, in, het, uh, in het kabinet heeft. Dus uh, in, de, in dat gebied is hij nog wel in het nieuws ook... Uh, geeft hij aan dat hij uh, volgend jaar uh, toch wel weer wil terugkomen voor de verkiezingen. Dus uh, ja. ja, we zijn nog niet helemaal van Berlusconi af. En hoe zit het eigenlijk met... Kijk, dit, dit kabinet is natuurlijk niet gekozen. Uh, uh, hè? Het zijn geen politici op wie het volk heeft kunnen stemmen. Uh, wordt daar in Italië nog moeilijk over gedaan, of niet? Uh, op dit moment hoor ik daar weinig over. Okay. Uh, ik denk dat het mee te maken heeft dat uh, de Italianen uh, begrijpen dat uh, toch een... Uh, de, de, de ernst van de situatie. De, de, ze willen natuurlijk geen Tweede Griekenland worden antwoorden... en ze willen uh, eigenlijk um, voorkomen dat, uh, dat het nog erger wordt. En bovendien was er natuurlijk een hele hoop... een uh, uh, hele groep mensen niet uh, tevreden met Berlusconi. Dat is lichtelijk uitgedrukt. Dus ze zijn eigenlijk al lang blij dat ze van Berlusconi af zijn... en dat er uh, nu toch uh, uh, daadkrachtig wordt opgetreden... om wat aan de economische situatie te doen. Dus ik geloof dat het... Uh, ja, het feit dat het een niet-democratisch gebeuren is... dat dat uh, ja, op dit moment toch uh, minder verzet krijgt. Marika maar goed, Viano? Uh, ja, ja. ja ik, ik zou iets willen toevoegen wat betreft. Want dat is voor de Nederlanders heel belangrijk. Dus deze vraag heb ik al gehoord uh, over... Nee, het is geen democratische regering... Maar de garant voor de democratie is de figuur van onze uh, presidenten de la Repubblica. Dus Napolitano, hè, de, de president van de Republiek... Uh, is dus uh, ja, qua figuur bedacht in de grondwet om um, uh, te garanderen... dat de wet goed nageleefd wordt en dat de rechten goed nageleefd worden. In die zin heeft hij gezorgd dus dat, dat er heel snel dus, uh, Monti werd genoemd... Benoemd, en dat uh, de, hij de ruimte kreeg om uh, zoveel mogelijk... En een uh, ja, en, en regering van technocraten te maken die toch uh, zwaar gewicht te zijn. Plus, bijvoorbeeld, heeft hij uh, uh, ja, een luister- oor gegeven aan de associatie, uh, die heet Senonora adesso als het niet is dan nu, mm -hmm. die uh, vechten voor meer ruimte en, en verantwoordelijkheid voor vrouwen. Uh, Oké, okay, ja, maar het is dus de figuur van de president, die eigenlijk uh, vooralsnog garant staat, uh, zegt u, voor het nou ja, min of meer democratische gehalte, of dat het ook niet te lang duurt waarschijnlijk, uh, zo'n zo maar dat, dat er snel dat weer verkiezingen zijn. Ja, de, ja snel. De, de, ze hadden eerst gezegd tot 2012, uh, half 2012, maar nu is het idee, ze zeiden, ja, we willen geen tijdbom hebben onder onze stoelen. Mm -hmm. Dus het idee is dus dat ze zouden de natuurlijke tijd van de regering Berlusconi zouden uitzitten. Tot dus ja, ja. in 2013. Ja. Charlotte Werger, u bent econoom uh, aan het Europees Instituut uh, in Florence. Is er eigenlijk nog wel beginnen aan voor Monti... als het zo slecht gaat met de Italiaanse economie? Is het niet een enorm ondankbare taak? Ja, dat is, uh, dat is zeker het geval. Het is een, uh, een ontzettende ontzettend ondankbare taak. Het zou ook zeker niet makkelijk zijn... Ze hebben uh, toch een hele hoop uh, lastige bezuinigingsplannen te implementeren het aankomende jaar. En dit zijn plannen uh, die eigenlijk uh, de groei op de lange termijn aanpakken. Dus het, zal, uh, het, het is voor, uh, voor Monti eigenlijk wel haast onmogelijk om uh, nu op uh, dit moment uh, de korte termijn problemen zoals de rente op de staatsobligaties aan te pakken. Het enige wat hij kan doen is, uh, is toch het daadkrachtig optreden en het implementeren van. Uh, van bezuinigingsmaatregelen. En dan hopen, dat, hopen we dat de ECB uh, uh, ook nog een hand erin heeft. en het uh, hopelijk uh, toch, uh, ja, toch op een of andere manier nog goed kan uitpakken. Dus zijn, dus zijn even... taak is vooral het, het, vertrouwen, uh, het vertrouwen in Italië terugbrengen, ja. als het ware. Ja. Eerder dan dat hij echt hele harde maatregelen doorvoert. Nou, daar ben ik niet zo helemaal eens. Uh, uh, uh, want uh, het idee zou zijn, uh, geopperd uh, gisteren... dat ook uh, met deze regering en met dit parlement... het idee zou zijn om een nieuwe kieswet te, door te krijgen. Waardoor dus een meer representatieve uh, kieswet zou komen. Want op, de, op dit moment, als je kiest... je kiest alleen maar voor de partij... en niet voor de mensen die uh, worden uh, ja, vertegenwoordigd. ...in het parlement. Dat zou het idee zijn om met alle partijen, dus in deze regering, een nieuwe kieswet. En dat vind ik een hele verre, verregaande. Ja, maar of de oplossing. ECB daar nou zoveel uh, boodschap aan heeft en, en, en de financiële markt, is maar de vraag natuurlijk. Dat nou, is natuurlijk maar de vraag. Maar bijvoorbeeld, die zei al begonnen uh, met 17 ministeries ten opzichte van, de, van ja. 23. Hoewel in Italië 17 brengt ongeluk. En toch heeft hij dat gedaan. Maar behalve, behalve een uh, nieuwe kieswet, uh, uh, mevrouw Werger. Uh, ja. Um, um, er zijn natuurlijk ook dingen waar wij nog steeds van horen, of belastingontduiking en uh, überhaupt mensen die weinig belasting betaalt. Uh, uh, dat soort dingen, moet hij dat, dat ook gaan veranderen? Ja, ja, hij heeft een hele grote lijst met uh, uh, bezuinigingen en uh, maatregelen, uh, okay. waaronder de uh, verhoging van de BTW. Ja, hij gaat, uh, de salaris van ambtenaren gaat hij uh, tot 2014 bevriezen. De pensioensleeftijd moet omhoog. Hij gaat inderdaad de belastingontduiking aanpakken. Okay. Hij gaat een hele hoop sectoren uh, toch gedeeltelijk liberaliseren. Dus dat zijn, uh, dat zijn toch uh, ja, niet populaire maatregelen... Nee. waar hij uh, toch uh, wat mee gaat proberen te doen. Nou, we zullen kijken of hij de ruimte krijgt... niet alleen van het Italiaanse volk... maar ook van al die Italiaanse politieke dat partijen. Uh, hopen we oh, natuurlijk. Dat, uh, ja. dat zal toch moeten ja. blijken nog. Charlotte Werger en Marika Viano. hartelijk dank. Bonaccio. Je hart, je hart en ziel draaien het levenswiel. Een groot geheim of een recept voor succes en bergen gaat een zee van liefde, blind genoot. Hoe goede wending van het lot. Alle bloemen, bloemen in het veld. Je kunt alles voor me doen. We streelen, zoenen, net zoveel. Heel mijn hart En meer kan het niet zijn Je kunt alles voor me zijn Mijn engel van plezier Opgaand in het nu to make these shades Meer kan het niet zijn, Bluff en Sabrina Stark. Het fenomeen burgemeesteren in oorlogstijd kennen we. Maar zo waren er ook rechters in oorlogstijd. Want we staan er niet zo vaak bij stil, maar ook in de Tweede Wereldoorlog werd gewoon recht gesproken. Sterker nog, ons rechtssysteem werd in grote lijnen gehandhaafd. Dat gold ook voor ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad. De huidige president Korstens vroeg hoogleraar rechtsgeschiedenis Corjo Jansen om de opstelling van de Raad tijdens en na de bezetting onder de loep te leggen. Dat heeft hij gedaan. Dat heeft geresulteerd in een lijvig boekwerk. Maar ruim 65 jaar na nadat, meneer Jansen, waarom nu pas? Vermoedelijk omdat uh, andere organisaties dan de Hoge Raad ook graag de tijd van de Tweede Wereldoorlog blikt, wilde zien. Bijvoorbeeld, er is een mooi boek verschenen van meneer Meijhuizen... over de rol van de advocatuur in de Tweede Wereldoorlog. Er is een ja. onderzoek bezig naar het notariaat. En de Hoge Raad wilde uiteindelijk ook maar eens een keer... tot op de bodem uitgezocht zien... wat de houding is geweest van, de, van het college en van zijn raadsheren. En dat had de Hoge Raad tot dan toe altijd nogal tegengehouden? Nou, tot in de jaren tachtig ja. rustte er, en had er zeker taboe om uh, dit soort onderzoek te doen. En vanaf dat moment zie je dat ook bij de raad de openheid, het overwon van de voorzichtigheid. En het heeft even geduurd uh, ja. voordat het onderzoek tot stand ja. gekomen is. Want er was toch direct na de oorlog al behoorlijk wat kritiek op ja. de weinig principiële houding, zal ik maar zeggen, ja. van de Raad, toch? Klopt. Ja. Ja. Uh, het verwijt dat de Hoograad is gemaakt uh, al in de oorlog zelf, vanaf 1943 in de illegale pers en na de oorlog, vooral door juristen, maar ook, uh, ook weer opnieuw in de, in de pers, is dat de Hoograad zich veel te leidzaam heeft opgesteld en dat de Hoograad veel te weinig als collectief daarvoor is getreden om uh, een voorbeeld te zijn voor de andere juristen en voor andere uh, machtsgezakstraders. Ja. Ik begon met te zeggen, of uh, als het anders een vergelijking te maken met burgemeesters in oorlog is dat een juiste vergelijking? Ja, het is wel meer een juiste vergelijking. De, de, de belangrijkste verklaring waarom die Hoge Raad zich zo op heeft gesteld... schuilt in de aanwijzingen die de regering heeft gegeven in 1937... niet helemaal toevallig, Duitsland is aan het opkomen in die tijd... over hoe ambtsdragers zich moesten gedragen. En de kern van die aanwijzingen is... blijf op je post totdat je geweten zegt, houd ermee op. En de Hoge Raad heeft dat vrij letterlijk genomen. De hoograad ja. is op de post gebleven. En Met het geweten heeft dus al die tijd niet gezegd. hou er mee op. Met de uitzondering van een, een, een, een, een, enkeling. Een, een enkeling, zoals de procureur-generaal bij de Hoograad Berger en uh, Donner. Ja. Donner, dat is de grootvader van de, de huidige, huidige minister. Daar komen zeker. we zo over te praten, want die heeft, nog, die heeft een grotere rol gespeeld ja. uh, bij de Hoograad. Ja. Um, maar de meeste mensen zijn dus blijven werken, zijn op hun post gebleven. Wat was de overweging daarbij, behalve het geweten? Nou, uh, deels uh, het toch heel letterlijk nemen van die aanwijzingen, dat ja? zie je overal terug... de Hoge Raad verwijst in, of raadsheren verwijzen in allerlei geschriften... dat ze zich inderdaad geroepen voelden om te blijven zitten... in het belang van het Nederlandse volk. Een doelmatige houding, zo zeiden zij, brengt meer... Uh, voor de bevolking met zich dan een uh, principiële houding. Daarnaast speelde ook uh, de rol die de Hoge Raad dacht te spelen... in ons staatsbestel. Uh, juist in de trias de de politica. politica, bij de scheiding der machten. Zeker. Maar dat verbaast me, want die trias politica die bestond natuurlijk niet meer. Want het parlement nee, was er niet meer. Het parlement was er niet meer, er was een Duits bestuur. Maar toch was het het verdedigingswerk bij uitstek. Want de trias garandeerde nou eenmaal de onafhankelijkheid... en onafzetbaarheid van de rechters. En dus de Hoge Raad probeerde zich toch achter... deze verdedigingsval te verschuiven. Oké, okay, dat, dat, dat kan je dan nog begrijpen. Dat is een, de, de onafhankelijkheid van de rechtspraak, als het ware, uh, uh, de, de, de, ja te, te personificeren. Ja. Aan de andere kant, dan zou je dus verwachten dat de raad uh, de verordeningen van de Duitse bezetter zou toetsen, dat is namelijk een, een, een, een, een, een, een, een taak van de Raad, ja. zou toetsen aan de Nederlandse wet. Ja. En dat hebben ze niet gedaan. Dat hebben ze niet gedaan, inderdaad. Mede met een beroep, want we weten een klein beetje... wat de afwegingen zijn geweest, omdat er een notitie... van een vicepresident, Kosters, aan het grondslag ligt. En dan staat precies uitgespeld wat de redenen zijn. En uh, nou, een van die redenen is dus weer die trias politica. En een andere reden is dat de Hoge Raad vooral wilde voorkomen... om een politiek vaarmate terecht te komen. En de Hoge Raad beschouwde zich als een apolitiek college. En de Hoge Raad was bang dat door toetsing... Iets naar voren zou komen van wat op een politieke opvatting zou lijken. De, dat woord angst. Was dat angst voor uh, een politieke opvatting? Of was dat gewoon angst voor de bezetter? Uh, ik denk dat die angst voor de bezetter, zoals bij iedereen in die ja. tijd ook een rol heeft gespeeld. Ja, ja want, want kun je dan spreken van collaboratie of kun je, nee. is dat? Nee, nee, waarom niet? Omdat, uh, wat dat betreft, het ho de Hoge Raad niet heeft meegewerkt met de Duitse bezetter. Nee, en de Hoograad, ze hebben wel verklaringen ondertekend. Dat klopt, dat, hebben, uh, dat heeft 98% van de ambtenaren gedaan. Ja. Bijna alle ambtenaren, collaborateurs. Nou ja, dat, dat is het, natuurlijk een dat van de. Van, ja, maar het is wel een heet hangijzer. Van het is maat. een heel heet nou, hangijzer. Ja. En uh, ik denk dat het uh, volgens velen is ook het onderschrijven, ondertekenen van die aardige verklaring. een van de grootste fouten die de Hoge Raad en, de, en de, de leden van de Hoge Raad heeft kunnen maken. Maar om dat allemaal onder de noemer collaboratie te scharen. vind ik wel heel ver gaan. De Hoge Raad dacht oprecht. Door, uh, door te blijven rechtspreken dat, uh, dat het college Duitsers buiten de deur kon houden. en het beers buiten de deur kon houden. Dus dacht oprecht in het belang van het Nederlandse volk te handelen. Um, bleef dat... Wat nou, laat ik het anders vragen. Ja. Wat gebeurde er met de Joodse leden van de Hoge Raad? Dat was één... Joodslid, de president, Visser. Ja, Visser. Uh, die, die, die, Visser is net zoals alle andere uh, Joodse ambtenaren geschorst in uh, november 40, ontslagen in maart 41. En Visser heeft uh, eigenlijk, en dat is, vind ik een van de grote bezwaren, veel te weinig steun onder, ondervonden van zijn collega-raadsheren. Visser is wel een natuurlijke dood gestorven aan een hersenbloeding uh, een ja. jaar later. En toen kwam ook naar voren, en dat is ook een van de verwijten die er ook altijd is gemaakt, op de begrafenis van Visser waren gewoon heel weinig. En waarom? Uh, ja, waarschijnlijk uit angst voor represailles, maar waarschijnlijk ook toch omdat men geen politiek statement wilde maken. Nee, maar Visser is een natuurlijke doodgestorven. Er ja. waren natuurlijk um, bij lagere uh, rechters... Ja. waren er wel degelijk uh, uh, ja. rechters... die, die uh, werden opgepakt en ook vermoord zijn... Ja. of naar de kampen zijn, zijn gedeporteerd. Ik, ik, ik geloof dat er zijn iets van 19 Joodse rechters in totaal geweest. En er, zijn, er is denk ik iets minder dan de helft maar teruggekomen ja. uit de kampen. Dat klopt. Dus ik vraag u nogmaals, was er sprake van nou, ik, ik denk dat dat een veel ja, toch een te ver, dus een, ja. dan spring je toch te ver, denk ik. Uh, ik denk niet dat ze actief hebben meegewerkt, ze hebben ook niet tegengewerkt. Ze hebben nee. vooral stilgezeten. Nou ja, kun je de... stilzitten, collaboreren? Noemen ik vraag, ik hamer er zo. Over. Ja. Het is misschien ook, het is allemaal met de wijsheid achteraf en de kennis achteraf. Maar uh, men had dus de, de overgebleven leden hadden een Arie verklaring ondertekend ja. en daarmee. Uh, konden ze natuurlijk ook niet meer protesteren... tegen allerlei andere antisemitische uh, verordeningen... En, en, en maatregelen van de Duitse bezetter. Dat klopt, maar ze hebben... Uh, toen ze die aaienverklaring uh, verklaring ondertekenden. En uiteraard is er wel overleg geweest. Uh, bijvoorbeeld met de, de gezaghebbende hoogleraar Paul Scholten... Uh, maar ze hebben niet, denk ik, voorzien. Ook al hadden ze misschien kunnen voorzien. Als je kijkt naar de ontwikkelingen in Duitsland. waarvan ze op de hoogte waren. Dat hebben niet voorzien dat dit zo snel uh, zou gaan. Dat de ontrechting. En daarna van de Joden zo snel. als er om ze heen zou grijpen. Ondanks dat. we hadden het al over hem. de grootvader. van de huidige minister Donner. Uh, um... Wel op een gegeven moment eruit is gestapt omdat hij het niet meer met zijn geweten kon verenigen. Ja, maar dat is pas heel laat in de, in de oorlog gebeurd, in 1944. Ja. En hij heeft toen inderdaad, uh, uh, hij is uit de hoge hij is om ontslag gevraagd, omdat hij niet eens was met de invoering van het leidersbeginsel. In de rechtspraak. En dat was? Het, uh, het zeg maar, uh, centraal stellen van de president van een rechtbank of van een hof of van de hoograad in de rechtelijke oh, organisatie. Ja. Het vuurbeginsel, om het ja. op zijn Duits te zeggen. Precies, dan begrijp dan je plotseling weer ja. beter. Maar goed, vervolgens werd dezezelfde donner. Uh, de nieuwe president van de Hoge Raad ja. na de oorlog. Ja. En hij zorgde er uitgerekend voor dat de rol van de Hoge Raad... in de terecht kwam. Ja. Hoe laat zich dat rijmen? Nou, ik, dat laat zich denk ik voor mij rijmen... omdat Donner zich wel heel erg solidair verklaarde met zijn collega's. Donner uh, stond bijvoorbeeld ook achter het arrest... dat we net even over spraken. Het toetsingsarrest waarin de Hoge Raad uh, Duitse verordeningen... en uh, besluiten van de secretaris-generaal gelijkstelde met Nederlandse wetten. Ja, en uh, dus niet toetsten aan en niet ja. hogere, hè, dan was nee. het dragen of zo. Ja. En uh, dus Donner heeft zich eigenlijk nooit uh, van zijn uh, leden afgekeerd. En heeft zich eigenlijk altijd ingespannen... om die hoge raad zo snel mogelijk uit dat toch politieke vaarwater te komen. Omdat dat speelde bij Donner een hele duike rol. Ja, omdat hij ook uh, bang was voor verlies aan gezag. Ja. Verlies aan het gezag, verlies aan. Ja. En de Hoge Raad had natuurlijk al veel van zijn waardigheid verloren. En uh, door het uitgebreid te gaan discussiëren over het beleid van de Hoge Raad. Uh, zou het gezag van de Hoge Raad alleen maar meer ondergaven worden. Ja. Als u nou een conclusie moet. Dan, nou goed, we, hebben het, we hebben het over collaboratie. Maar we hebben, we hebben het in heel kort bestek. Hè? Want nogmaals, ja. ik geloof dat het 300 bladzijden is. En het is met ontzettend veel noten ook. U heeft heel ja. veel onderzocht. Maar. Um, alles bij elkaar genomen was die angst van de Hoge Raad voor het ver verlies van gezag was het angst van de Hoge Raad om zoveel mogelijk dat onderzoek maar van zich af te houden. Is dat achteraf terecht geweest? Nee. Uiteraard niet. niet. De Hoge Raad had eigenlijk na de oorlog... al schoon schip moeten maken. De Hoge Raad had niet zo krampachtig uh, moeten vasthouden... Aan, een, uh, aan die vermeende waardigheid. Alle andere rechtelijke colleges, alle andere rechters... zijn ook uh, onderworpen aan de vraag... of ze niet te kortgeschoten zijn in hun taak. Ja. En ik denk dat de Hoge Raad veel sneller de waardigheid herwonnen had... als uh, de Hoge Raad had meegewerkt aan dit soort vragen. En wat is dan nu, 66 jaar na dato, de belangrijkste conclusie? Uh, de, de, de, de belangrijkste conclusie is om eigenlijk altijd open te zijn... en bereid te zijn om rekenschap te geven van uh, de motieven die je hebt... van de gedragingen die je te, te, te toon hebt gespreid. En als je iets in een doofpot stopt, dan komt het des, des te harder op een gegeven moment weer uit. Ja. Het, het is niet helemaal een doofpot, maar het lijkt er wel op. Dus is de Hoograad nu helemaal gerehabiliteerd? Uh, nou, dat vind ik lastig om te zeggen. Ik, uh, <laughs> ik, ik weet niet of de Hoograad helemaal gere gerehabiliteerd is. Uh, voor mijn gevoel uh, uh, heeft de Hoograad in die tijd uh, zijn taak... Uh, is toch te kort geschoten in de ja. uitvoering van zijn taak. Dus ja, om over re rehabilitatie te spreken nu, dat vind ik ook wel erg we Dat wel gaat erg, weer heel heel heel Goed. Ik dank u wel in elk geval uh, voor, uh, voor dit toch wel heel duidelijk gesprek. Het is knap hoor om zo'n boek in zo'n korte tijd... <laughs> voor het over het voetlicht te brengen. Corjo Jansen, hartelijk dank. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Ja, dan moet ik iets zeggen, vijf voor twaalf. De hele avond namelijk gaat het al over de situatie bij Ajax. Het oog heeft aan dichter El van Gaal... dat is de vaste medewerking van het nieuwste schafot in de volksland. gevraagd om daar een passend gedicht bij te schrijven. De ronde cirkel. De cirkel is nu dus van rond. Met een tik op jc seconde. Ik ben terug op mijn nest oud. En daarvan word ik niet warm of zout. In Amsterdam... Zijn gaar de rapen. Nu ik JC ze baantje ben van kapen. Ik was met trainen in Beieren wel zo klaar. Kon niet meer zeeën een dubbele Duitse schaar. Nu mag ik van mijn trusje weer aan bak. En duw ik J.C. in zijn eigen kak. Ik ben mooi geen Duitser meer. Ik ben nu koning van de meer. En ook de baas. De chef. En mijn eigen directie. Zo. Nu verdien ik wel zeker... Een cola-bacardi. Al dus El van Gaal. Tot zover het oog van deze woensdag. Morgen zit hier Chris Keijnen. Goedenacht. Let op. Een investering die goed is voor de Nederlandse economie en scheepvaartsector... is nu extra goed voor uw vermogenspositie.